Goedemiddag, ik ben Rensk van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen demonstreren tegen de coronaregels. In Hilversum zijn vanmiddag vier tot 500 demonstranten bij elkaar gekomen. Ze vinden dat het coronabeleid niet werkt, vooral het dragen van een mondkapje niet, zegt de organisator. Ik ben gewoon niet eens met die anderhalve meter maatregel en uh, het aantal mensen thuis en uh, mondkapjes. Uh, met. Ja, weet je, als je eerst tegen een groep mensen zegt dat het niet gevaar of dat het niks helpt, en vervolgens ga je daar dan heel volk verplichten. Eh, en als je het niet doet, dan krijg je een boete. Ja, weet je, het is geen 1-1-2 en en bij mij dan. De gemeente heeft cirkels getekend op het plein om ervoor te zorgen dat iedereen tijdens het protest afstand houdt. Volgens de regionale omroep NH houdt een deel van de demonstranten zich hier aan. Feyenoord is de tweede seizoenshels begonnen met een zegen op stadsgenoot Sparta. Het werd 2-0. De ploeg van Dick Advo advocaat is hierdoor weer Vitesse voorbij en staat derde. Feyenoorder Steven Berghuis is tevreden. Ja, heel erg. Manier waarop ook. Bereidheid voor elkaar. En, uh, ja, we stonden heel erg goed. Weinig kansen weggegeven. En daarin zelf ook uh, drie, vier, vijf goede mogelijkheden ge gecreëerd. De coronatest die vanmiddag gepland stonden bij de GGD-teststraat in de Hoekse Waard, vlakbij Rotterdam, gaan niet door. Komt doordat een auto door een hek van de teststraat is gereden. Het voertuig reikte door gladheid van de weg. Er is niet veel schade. De tests die stonden ingepland worden gedaan in een andere teststraat. En je string per paard bezorgd krijgen. Het kan als je bij lingeriezaak Riesaak Livera in Raalte een bestelling doet. Magda en haar paard Kismo trekken af en toe het dorp in om vrouwenondergoed te bezorgen. omdat de winkel door de lockdown gesloten is. Kismo gaat het brengen met mij erop als stuur. Goedemorgen! Goedemorgen! Ik kom je pakketje bezorgen. Deze klant vindt het top. Het is toch een beetje dan weer wat feestelijks in deze het is toch een saaie tijd, toch? Het <laughs> ja, is leuker als gewoon met een busje van de postbezorging. Het weer, bewolking en op sommige plaatsen regen. Het wordt 1 tot 6 graden. Vannacht klaart het op en kan het in het oosten een gaatje vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Even de hart van de ANWB. In het hele land komt gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten.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 We staan Zandvoort uit, Albert Jan. De summer is over. Ze hebben het door. Nee. Ja, ze hebben het door. Oh, wat nee, erg. Ik, ik, ik, Gewoon Zandvoort uit de file, zeg je net? Ja, klopt. Het is langzaam rijdend en stilstaand verkeer, uh, uh, Zandvoort uit. Ja, het wordt nu wel echt koud. Hè? Nu het mistig wordt en, uh, en, en bewolkt. Wat ik ook uh, de verwachting had uitgesproken dat het zou gaan gebeuren. Maar uh, het staat nu uh, langzaam rijdend en vielen uh, uh, langzaam rijden en stilstaand uh, verkeer uh, Zandvoort uit. Dus u bent gewaarschuwd, gewoon nog even binnen blijven hier uh, in Zandvoort. Dan gaan we uur 2 uh, uh, alweer in. Nou, we hadden net het eerste deel van het interview met uh, Ernst Brockmeijer. Ook de zomer uh, bekeken. En straks gaan we uiteraard uh, met hem uh, doorpraten, maar we gaan nog veel meer doen. Ja, uiteraard gaan we straks even kijken... wat het, de tussenstanden van de vandaag gespeelde... de eindstanden en de tussenstanden van de wedstrijden... in de eredivisie die vandaag verspeeld worden... en gaan verspeeld gaan worden. En daarnaast hebben we natuurlijk... ja, kijk, ik zei het al bij voor nieuws in het kort... Uh, zo'n langdurige pandemie... en uh, met alle regels die daarbij horen... Uh, daagt mensen ook uit om, uh, om creatief te worden. Zo hebben we... Een bijdrage van onze collega's van het NHTV. Uh, je kan natuurlijk gaan hardlopen. Maar je kan ook hardlopen en hardlopend schrijven. Ja, ik Dat? zie het nog steeds niet gebeuren, het maar, niet gebeuren. Maar na de documentaire weet je daar meer van. Je dus kan, kan letters op het zand gaan, gaan, gaan hardlopen. Dus daarover straks meer. Wat ook een hele sli slimme oplossing is. Voor een, jong stel, een druk jong stel. Allebei hardwerkend. Uh, in Amsterdam wonend. En toch klein behuist. ja Wel een balkonnetje, maar ja, dat heeft met dit weer ook uh, weinig aan. Dus die, uh, zijn zo, die, die hebben gedacht van, weet je wat, we huren een, uh, een, een zomerhuisje in Spaarwouden. En uh, hij heeft daar een tiny house uh, daarnaast uh, gehuurd. Zodat hij uh, rustig zijn werk kan doen. En zijn vrouw uh, uh, Vriendin zeker ook. Maar dan in het, het, het zomerhuisje. En zo ben je toch een beetje op vakantie. En heb je je eigen werkplek. Dus ja, heel, heel slim. Heel inventief. Daarover later meer. En natuurlijk nog wat losvast berichten uh, over Zandvoort. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Wij zeggen een hele goede middag en wil je kijken? www.zfm-live.nl zfm livenl -live En uh, ja, de wedstrijd in de erevisie gebeurt heel veel op uh, dit moment... Dus straks gaan we eens even kijken hoe het ervoor uh, staat op dit moment bij de wedstrijden. Die vanmiddag om half drie gestart zijn al daar. Zeker, ik maak mijn uh, collega albert -Jan altijd heel erg blij als ik deze plaats ga draaien. K. Lodië en uh, Ella, Ella. Ja, in het uh, eerste uur hadden we al het uh, eerste deel van het uh, interview met uh, Ernst Bronkmeijer van de Zandvoortse Reddingsbrigade, Albertjan, Klopt, dat was uh, gisteren uh, tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... waar presentator Roy Dongen uh, met Ernst Meijer uh, het had over de Reddingsbrigade. Uh, nu uh, luistert u zometeen naar deel 2... waarin eerst een korte terugblik op 2020. Even terug naar het afgelopen jaar. Uh, zijn er nog dingen die er uitschieten als je terugkijkt naar 2020?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 Um, en ja, ik denk als we dat terugvertalen, hebben we toch vooral gezien dat zowel heel veel mensen uit Nederland niet op vakantie gingen. Nou ja, waar ga je dan naartoe? Is het mooi weer? Eens? Dan ga je naar de kust. En dus we hebben heel veel strandbezoek uh, gezien. Hele lange dagen, mensen die toch s'avonds laat uh, bleven zitten. Um, daarnaast hebben we gezien dat uit uh, de, uh, zeg maar de dicht omliggende landen, moet je vooral denken aan Duitsland en, en het Oostblok, uh, we toch ook heel veel extra bezoek hebben gezien. Uh, waarbij ook vaak uh, mensen van die normaal gesproken naar. Uh,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 En, en uh, om jou eens een beetje in een perspectief te plaatsen... hoeveel drenkelingen uh, zijn dat dan normaal gesproken in een jaar? Hè? Ja, no normaal hebben we... Um, en, en, en eigenlijk is dat meer in, in, in een paar treda's verdelen... Hè? We, we, we doen preventief werk de hele dag, hè? dus we waarschuwen mensen anders. Ja?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 maar, ja, waarbij je merkt dat het soms echt lastig is. We hadden van de zomer hele mooie gele banners waar het is op zo'n Danger, gevaarlijk, verlieg en ga niet te zeeën. Um, en dan spreek je een moeder aan die ongeveer tegen de, die gele vlag geleund staat. Naast een afzetlint door haar kinderen van 6, 7, 8 in het water gaan spelen zijn. En dan vraag je oh, heeft u die banner gezien? Uh, ja.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 Als ik uh, dit nummer van uh, Survivor en die Eye of the Tiger draai... dan moet ik altijd meteen weer denken aan darten, aan uh, Raymond van Barneveld... want uh, die kwam altijd op uh, met uh, deze single van uh, Survivor. Inderdaad, uit de jaren 80 die Eye of the Tiger. Daarvoor uh, sprak uh, onze collega Roy Dongen uh, met uh, uiteraard uh, Ernst Brokmeijer... van de Zandvoortse Range Brigade over het afgelopen jaar. En het aankomende jaar, en het ging met name ook over uh, de muien... En hoe de mensen daarop reageerden, hè? staat er zo'n bord, eh, Albert-Jan... van echt niet de zee in, nee. supergevaarlijk... en dan nog van, nou, het zal voor mij wel uh, niet gelden, of zo. Klopt, het blijft altijd uh, ja, verantwoordelijkheid van de, het individu zelf. Ik bedoel, je kan er van alles aan doen, maar ja, als ze niet luisteren... Ja, dan wordt het lastig. Heel lastig. En niet kunnen lezen, dan wordt het lastig. Oké, okay, we gaan naar de Eredivisie, want we hebben rust uh, al daar. Hoe gaat het uh, met je grote vriend uh, SC Heerenveen, Albertje? Uh, ja, nou oké, okay. laten we eerst even Sparta-Rotterdam-Feyenoord. Uh, dus de, de stadsderby die om een kwart over twaalf is begonnen. Die is in het voordeel van Feyenoord uh, uh, uitgevallen... met een 2-0 overwinning ten opzichte van Sparta. Daardoor gaat Feyenoord-Vitesse weer voorbij in de ranglijst... Uh, en, plaatst zich weer op de derde plaats van de ranglijst. Goed, gaan we naar half drie. FC Heerenveen, inderdaad, ontvangt Fortuna Sittard. En dan denk je van, dat kan een mooie pot worden. Maar uh, in de, uh, het is nu rust uh, en de score is Heerenveen 0, Fortuna Sittard 3. En de andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... is VVV venlo tegen Willem 2. Ook daar is gescoord... En wel door Willem II staat 0 tegen 2 in de rust. Waarom? Uh, hij komt om kwart voor vijf. Ajax met of zonder de nieuwe aanwinst Haller tegen uh, PSV. Ik ben heel erg benieuwd. Spannend, hè? Ja, wie niet? Nee. Ja, nou ja. We gaan de wedstrijd uiteraard uh, volgen. We kunnen hem een kwartiertje meenemen in deze uitzending, uh, Albert-Jan. Moet, dus moet, moet je weet, wel je, scoren. Moet je Ajax weet nooit uh, wat daarin gebeurt uh, met de PSV. Of ze scoren. Ja, of, of Ajax ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, we gaan lekkere muziek draaien. Hier is Savin. MUZIEK and with Yeah. Sabine, die woont vlakbij Henk-Jan Smits. Dus wat deze op jonge leeftijd... even aankloppen bij de buurman. Zeg buurman, ik kan een beetje lekker zingen. Van, kan u mij misschien helpen? Nou ja, dat is uiteindelijk niks geworden. Maar jaren later hoorde hij in één keer een plaatvander. Denkt hij, ja, dat is het gewoon. Die ga ik promoten. En dat gebeurde onder meer met deze single Never Compare... En uh, was de afgelopen week ook de Radio 2 Vluchtplaat. En ook wij bij CFM uh, doen mee. Zo dadelijk uh, weer uh, meer nieuws. En dan gaan we het hebben over uh, de Brigade weer. Twee prachtige platen achter elkaar. Als eerste Safien en Neff En erachteraan. Uit de jaren tachtig wederom de single van Toto en Hold de Line. We hebben al Ernst Brokmeijer in de uitzending gehad... met terugblik over het afgelopen jaar. En uiteraard vooruitkijkend naar dit jaar. Maar jij hebt ook nog meer nieuws over de Reddingsbrigade, Robert-Jan. Nou, nou, met name over Post-Zuid. En die heet toevallig ook Ernst Brokmeijer.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 Reddingspost Ernst Brokmeijer voldoet niet meer. De draagconstructie is zwaar verouderd, de ventilatie is slecht en het botenhuis te klein. Het onderkomen staat tegen het duin aan langs de boulevard Paulus Lood. Ruim vijf jaar wordt er nu al gesproken over de bouw van een nieuw onderkomen. De gemeente Zandvoort hoopt via een aanbestedingsprocedure de bouw te kunnen realiseren. Maar de verschillen tussen het beschikbare budget van de gemeente en de geschatte kosten van de inschrijving, inschrijvers was dermate groot dat het college geen andere optie zag dan de procedure te stoppen. Daarnaast bleek de stikstofuitstoot bij de bouw te hoog worden... en had een aantal omwonenden bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de nieuwbouw. De Raad moet zich nu uitspreken over een nieuw ontwerp. Dat is vormgegeven door een bouwteam waar een aannemer, de architect, de gemeente... en natuurlijk ook de reddingsbrigade in deelnemen. In vergelijking met het eerste ontwerp zijn de afmetingen nu kleiner, is het pand la lager en komt er een stuk van de duin af te liggen, dus meer op het strand. Zo blijft er tussen het duin en het pand ruimte over om bijvoorbeeld de reddingsboten af te spoelen. De uitstoten van stikstof bij de bouwwerkzaamheden zou volgens de eerste berekeningen ook binnen de normen blijven. Om het plan te kunnen realiseren is er wel een extra budget nodig van 3 ton. De totale kosten bedragen bijna een miljoen. Aanstaande dinsdag, tijdens de Eerste Raadscommissie... buigt de commissie zich hierover. Wordt vervolgd. Dus een uh, belangrijke uh, avond uh, ook voor de reddingsbrigade aankomende. Dinsdag uh, wordt er weer vergaderd, uh, Albert-Jan. Dus uh, nou, ik Klopt. ben heel erg benieuwd. En daar kunnen we dan uh, volgende week meer over vertellen bij Zandvoort op zaterdag. Je had het net over de positieve dingen van uh, corona. En Een ja. van de dingen die je zei... Is uh, lopen en uh, tekenen tegelijk. Ik zag het nog niet gebeuren. Maar ja. daar gaan we het zo dadelijk wel even over hebben. Maar eerst heb ik nog een plaat uh, gevonden die er een klein beetje bij past. Althans, dat past dan wel weer uh, bij mij. My feet won't move. Don't move. In plaats van de Fruitcake en My Feet Won't Move uh, sluit lekker aan bij het volgende onderwerp. Want we zitten natuurlijk midden in uh, de coronacrisis. En uh, mensen gaan daar uh, soms heel inventief uh, mee om, uh, Albert-Jan. Zo ook uh, hardlopen en schrijven tegelijk. Nou, vertel het verhaal. <laughs> ja, nee, klopt. Ik heb even in de regio uh, gekeken. Tenminste ook wel onze collega's van uh, TV Nieuws, of van NH Nieuws. Uh, we zitten toch allemaal in die lockdown en dan uh, positieve initiatieven. Dit was, de, dit is, dit was er ook de een die mij opviel. Want uh, met twaalf marathons in de benen is Sjamke de Voogd uit Haarlem een vervent hardloopster. Maar behalve willekeurig een rondje lopen door de duinen, rent ze ook figuren en zelfs teksten. Een nieuwe hobby die tijdens de eerste coronagolf is ontstaan. Ik krijg er hele leuke reacties op en vooral dat schrijven vind ik echt heel grappig om te doen. En aan het eind van de reportage gaat ze zelf voor de medewerkers van NH Nieuws even een stukje hardlopen. En als je dan weer de tekst bekijkt, dan staat daar NH Nieuws. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, vertelt ze zelf. Shamka aan het woord met hardlopen en schrijven tegelijk. En ik kreeg hele leuke reacties op. En ik, ik ren het met een glimlach. Vooral dat schrijven vind ik echt heel grappig om te doen. Wie Shamke de voogd uit Haarlem tegenkomt, zal zich misschien afvragen wat ze doet. Want ze loopt niet alleen hard, ze tekent en schrijft met haar route. Een hobby die toevallig ontstond tijdens de eerste lockdown. In de duinen had ik een loopje gedaan. En dan kijk ik altijd naar afloop van nou, wat heb ik dan gelopen. En dat had ongeveer 11, 12 kilometer. En ik dacht, oké dat lijkt een beetje op een hart, wat grappig. En omdat het in de duinen was, dacht ik, weet je, die ga ik een keer netter maken. En dan noem ik het hardlopen met een T, dus hardlopen. En toen ben ik langzaam aan dat hart gaan fine-tunen. Toen werd het ja, een aardig een hart, dat vond ik leuk. Ik dacht, nou, dan kan je ook wel andere vormen lopen. De figuren zijn terug te zien op Strava. Samke heeft inmiddels een vuurpijl en een kerstboom gerend... en is ook begonnen met tekst te schrijven. Dus ja, ik ben maar gewoon uit mijn hoofd eerst gaan welke letters en wat ik dan kon gaan lopen. Toen ben ik dat, gewoon puur op gevoel, ben ik dat gaan lopen. En toen kwam ik terug van het lopen, ik dacht, nou, nu meteen kijken... En ik wauw, op zich nog best netjes schreef. Volgens mij zou ik hier wel een sticker voor krijgen op school voor dit handschrift. Omdat ze voor teksten veel ruimte nodig heeft, rent ze die graag op het strand van IJmuiden. Nou ja, normaal kom ik, is het iets wat ik tijdens een loopje doe. Dus dan kom ik aangelopen en dan, uh, ja, dan denk ik, oké, okay, ik kan hier ongeveer wel beginnen. Ja, en dan, dan begin ik gewoon met schrijven. Maar ik heb wel van tevoren, moet je de letters uitdenken om te weten van, oké, okay, dat kan ongeveer zo... En nu, ja, nu wil ik toch iets met hoofdletters proberen. En dat heb eh, ik nog niet gedaan. Dus, uh, ja. Speciaal voor NH Nieuws. rent Jamke ook een tekst op het strand. En wat dat is, valt natuurlijk wel te raden. Oh, zo dat gelukt is. Mooi En eh. laten ze ja. inderdaad zien <laughs> dat het eh, NH Nieuws... Dat, dat, dat, geluid, dat, er, dat, dat er staat. Geweldig hè? Ik heb ook zoiets gezien trouwens. Albert-Jan over uh, mensen die dan uh, zeg maar een uh, route kunnen lopen... en dan een uh, figuur uit kunnen belden. Bijvoorbeeld ja. een uh, injectienaald uh, en dergelijke. Klopt, je kan, je kan ook zo'n app downloaden. Zij hadden het over een app van Strava. Maar je kan ook via de Hartstichting uh, kan je een app downloaden. Van, dan kan je precies of je een blokje omloopt. Uh, en dan kan je ook uh, figuren inplannen. Ik bedoel, dat is, geeft wat creativiteit aan het uh, uh, hardlopen aan zich. Nou, helemaal goed... Mooie reportage van onze collega's van NH Nieuws. Dank daarvoor Adieu. Mon cœur de silex fait pour faim ton, ton cœur de Pyrex résiste ton faim je suis bien perplexe, je ne peux raison trop adieu Je sais bien qu'un lex Amour n'a pas de chance aussi peu Mais pour moi une ex Si mieux Sous aucun prétexte je ne cède Devant toi sur inexpose mes mains Ta gira kinetic je souris mal Comment te dire tu Comment te dire tu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 Lekker deuntje, zo op de zondagmiddag en commandeer adieu. Ja, we hebben het over goede initiatieven tijdens de corona-lockdown. En uh, er zijn er nogal wat. En onze collega's van uh, NA nieuws uh, die houden ze voor ons in de gaten, Albert-Jan. Ja, Amsterdamse thuis thuiswerkers zoeken steeds meer het, bui meer het buitenleven op. Zoals Beatrice, Beatrice en Henk, die zijn neergestreken op een groot bungalowpark in Spaar we zijn hier gewoon aan het werk, maar het is even een andere omgeving. Het Bungalowpark zag het aantal boekingen voor deze maand met een kwart toenemen. En dat zijn echt niet uh, alleen vakantiegangers. Beatrice werkt voor de gemeente Amsterdam en haar vriend Henk ontwikkelt software. Het afgelopen jaar hebben ze samen thuis gewerkt in een appartementje in Amsterdam-West. Uh, volgens Beatrice was dat in de zomer nog wel te doen, omdat ze een dakterras hebben. Hadden, hebben. Maar in de winter dan zit je echt op elkaars lip. Vandaar deze creatieve oplossing. Stad ontvlucht. Ze zitten in een huisje op dit bungalowpark in Spaanwouden. Ben je op vakantie? Nou ja, zo zou je het een beetje kunnen zien. Maar wij zitten hier nu een week op dit park. Um, ja, en eigenlijk zijn we hier dus nu gewoon wel aan het werk... maar wel even gekozen voor een andere omgeving. Beatrice werkt voor de gemeente Amsterdam en Henk is softwareontwikkelaar. In een appartement in Amsterdam-West kwamen de muren op ze af. Een dakterras hadden we wel, uh, dus in de zomer was dat wel lekker, want het was natuurlijk ook al corona en uh, toen konden we daar nog een beetje zitten. Maar in de winter is dat wel, uh, nou ja, dan zit je gewoon echt met z'n tweeën in, uh, wat is het? Nou, 60 meter meter denk ik. Heel erg tussen diezelfde uh muren en je loopt elke ochtend uh, van je bed drie meter opzij naar je, naar je keukentafel in mijn geval. En dan ga je daar weer aan het werken en dan weer terug. Dus het werd een beetje eentodig en daarom ook wel een beetje saai. En daarom zitten ze nu dus hier. De eettafel is voor Beatrice. Henk werkt in een tiny office een paar honderd meter verderop. Hier zit ik uh, elke dag te werken. Ja. Ja, die hebben we echt voor dit doel neergezet. Die stonden er al. Dat idee hebben we al langer. Maar je ziet er nu meer belangstelling voor ontstaat. Doordat toch mensen vaak zat zijn om thuis te zitten de hele dag. Uh, het bevalt heel erg goed. Ik uh, heb een uh, fijne rustige ruimte om uh, af te zonderen en mijn werk te doen. Tegelijkertijd heb ik een mooi uh, uitzicht over de vijven. Nou ja, het is gewoon echt lekker gewoon om in een andere omgeving te zijn. Je krijgt ook wat meer ideeën weer om te gaan doen of uh, om te gaan ondernemen en uh, ja en het werkt gewoon goed en het is ook gewoon lekker om af en toe even naar buiten hier te lopen want je hebt echt een soort van huisje ja, het is heel kneuterig, maar het is wel heel, heel, ja, veel lekkerder dan een uh, appartement op een bepaalde manier. Ja, we zien zeker dat er meer mensen boeken deze maand, uh, vooral. Um, als ik zo naar de cijfers kijk, hebben we 25% meer boekingen in januari dan normaal. En dat, dat, dat is toch wel te verklaren dat mensen hier meer komen om te werken. Want het is niet de maand dat je hier op vakantie komt, normaal gesproken. Maar Beatrice en Eng slaan dit weekend de vleugels nog verder uit. Zaterdag vliegen we naar Georgië met het plan om uh, daar een tijdje in een Airbnb woning uh, te gaan wonen... En dan uh, nou ja, doen we even verandering van de omgeving en dan uh, zien we daarna wel weer uh, waar we terechtkomen. Misschien komen we wel weer terug op het park, dat we lekker eventjes uh, meer in de natuur zitten in plaats van midden in Amsterdam. Tenzij het dan allemaal weer wat uh, ruimer is, maar ik ben benieuwd. Ja, die kijken er weer goed, uh, goed op, uh, Albert Jan. Maar nog even een vraag. Zijn het zelfstandigen of uh, werken ze voor een baas? Om het hij, zo maar te hij zeggen. Is zelfstandig en zij, uh, zij uh, werkt voor de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam. Ja. En die, uh, ja, die vinden het allemaal goed. Betalen ook mee waarschijnlijk. Uh, Met nou, alle vakanties en uh, voor, dingen. Voor zover ik daar kijk op heb niet. Dat, niet. Nee, nee, nee. Nee, volgens je krijgt geen vergoeding voor thuiswerken. Ik bedoel, sterker nog, je krijgt geen reiskostenvergoeding meer als je niet uitkijkt. Nee, dat is ook zo. <laughs> dus, uh, nee, nou ja, Georgië, de reiskosten die worden niet uh, vergoed. Maar wel een goed idee van ze. Ja. Ze gaan er uh, goed mee op, inderdaad. Uh, dit uh, koppel, het hoort je juist in de reportage van onze collega's van NA Nieuws. Zodanig gaan we weer kijken naar uh, de eerdere divisies. Even kijken wat er allemaal in de tweede helft gebeurt. Je hoort het bij CFM na George Benson.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 Disco single hè, van uh, George Benson en Get Me The Nights. Nog zeven minuten hè, in het uh, tweede uur van Stanford op uh, zondag. Er is een nieuwe single uit van Crash. Ja, ze zijn nog bij elkaar. En hoe met you are not alone? Spit it out, every single sorrow. Let it out like there's no tomorrow. All feelings and every Uitkomen Sof 3. En uh, Crashup heeft daar ook een uh, bijdrage aan gedaan... met onder meer deze single You Are Not Alone. Helemaal nieuw uit de hitparades van dit moment. En ze zijn nog lekker bij elkaar. Wat, in eerste instantie wilde deze band er gewoon mee stoppen eigenlijk, uh, Albert -Jan. Ze waren al zo'n beetje uit elkaar, maar uh, toch hebben ze elkaar weer gevonden... en uh, maken ze lekkere muziek, waaronder de single die je net hoorde... We gaan nog even kijken naar de Eredivisie. Nou, nee. Feyenoord die is naar P3 gegaan in de, in de stand om de Eredivisie... met een 0-2 winst tegen Sparta Rotterdam vanmiddag vanaf kwart over twaalf... En uh, ja, om half drie zijn twee wedstrijden gestart. Hoe is het met jouw clubje Heerenveen? Nou, Ik weet niet wat zijn doel zijn, maar uh, ze kunnen het doel van uh, Fortuna Sittag niet vinden. De tussenstand momenteel nog 0-3. En uh, de andere wedstrijd is VVV Venlo tegen Willem II. Ook daar uh, kunnen ze verder uh, op dit moment even niet scoren. Maar er is wel gescoord hoor. Het staat nog steeds 0 tegen 1. En kort voor vijf, de klapper van de dag. Ajax thuis tegen PSV. Helaas zonder publiek. Wij gaan het uh, in de gaten houden. De wedstrijden uit de divisie en nog veel en veel en veel meer natuurlijk. In de derde helaas laatste van Zandvoort op zondag. Op deze koude zondagmiddag gewoon lekker binnen blijven. En niet te vergeten de verwarming een beetje hoger zetten. Dat helpt ook uh, Albert Jan tegen de koude handen. Ja, heel goed. Hier is uh, de single van de Blue Monkeys en Digging Your Scene. It's so sad to see you fail